belasting betaalt, heeft soms recht op het gegaven. Maar wie zich niet opgeeft voor de belasting, kan nog veel meer geld besparen. Behalve als je de inspecteur aan de deur krijgt. De belastinginspecteur dus. Nou, dan ben je nog veel meer geld kwijt.